Ja, ja, goedemiddag. Uh, Daar gaan we met uh, lunch, deel 2. Uh, straks uh, gaan we praten over de blikkerende bitterbal. Dat is de bijnaam, een van de bijnamen, moet ik zeggen, voor de nieuwe Pauluskerk in Rotterdam. Een we werklunch zometeen met dominee Dick Couvé van die Pauluskerk. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. Goedemiddag. ABP verlaagt mogelijk opnieuw pensioenen. Twee Nederlandse duikers worden vermist voor de Britse kust... En uitstel van een examen Frans betekent in sommige gevallen het omboeken van vakanties. In een groot deel van het land is het bewolkt, regent het van tijd tot tijd. De Waddeneilanden, die hebben het grotendeels droog. Daar ziet men het vaakste zon. 10 tot 14 graden is het. Alleen in Groningen kan het nog net iets warmer worden. Ook morgen is het buiig. Later op de dag schijnt soms dan ook weer de zon. Wordt het 15 tot 19 graden. Er bestaat een kans dat de pensioenen bij ambtenarenfonds ABP opnieuw omlaag moeten. Dit jaar werden de pensioenen met een half procent verlaagd, maar dat is mogelijk nog niet genoeg. Henk Brouwer, voorzitter van het ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar hangt dat van af of u moet gaan korten opnieuw of niet? Nou, laat me eerst zeggen dat er ook een kans is dat we niet hoeven te korten. Mm -hmm. Ik heb alleen op willen wijzen dat uh, aan de ene kant uh, we niet kunnen uitsluiten dat er... Uh, dat degelijk een voldoende niveau van de dekkingsgraad wordt uh, behaald, zodat het allemaal goed zit. En aan de andere kant dat er uh, ja, toch een aanzienlijke kans is dat we het niet halen. En dat zit hem in het feit dat uh, het rendement zich goed moet gedra uh, gedragen en dat de rente niet uh, te veel moet zakken. Ja, het draait allemaal om, om, om die dekkingsgraad. En die hangt weer af van, van de rentestand en, en hoe beleggingen het doen. De rendementen op de beleggingen moeten natuurlijk voldoende zijn om bij te kunnen dragen aan, uh, aan herstel. Uh, dat gaat op dit moment heel behoorlijk, dit uh, afgelopen kwartaal. Maar dat, moet, uh, dat weet je natuurlijk nooit. Het kan omslaan, is een tegendeel. Er is, uh, er is een is, stijgende ja. lijn en die, die, moet, uh, ja, die moet vastgehouden worden. Die moet vastgehouden worden. Ja. Aan de andere kant is het zo dat de rentevoet van belang is voor het waarderen van de aanspraken van de pensioengerechtigden naarmate die rente lager is, het de dekkingsgraad. En we weten dus niet zo zeker hoe die rente zich gaat ontwikkelen. Ik heb er dus alleen voor willen waarschuwen... dat tegenover de positieve kansen er ook negatieve kansen zijn. Uh, dit jaar zijn de pensioenen met een half procent verlaagd... om diezelfde reden, die dekkingsgraad die niet in orde was. Uh, stel dat het zover komt dat er opnieuw uh, iets van die pensioenen af moet... weet u dan al iets van hoeveel dat gaat worden? Nee, daar kunnen we geen zinnig woord over zeggen. Juist omdat uh, die rente zo uh, wisselend is. Die kan, die kan binnen een week kan die fors verschillen. En het rendement kan natuurlijk ook heel anders lopen. Het kan heel erg meevallen, het kan heel erg tegenvallen. Maar ergens moet er een moment zijn waarop u een knoop moet gaan doorhakken. Ja, maar dat is dus helemaal aan het einde van de rit van dit jaar. Eind december, dan, uh, ja. dan weten we meer. Ja. Het, uh, het licht staat op oranje, zoiets? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Henk Brouwer, voorzitter van het AWP, Dank u wel en goedemiddag. Graag gedaan. Het examen Frans voor VWO'ers is dus met een dag uitgesteld. Eigenlijk hadden ze het vanmiddag moeten doen. Over een half uurtje zou er begonnen zijn. Maar omdat het examen is uitgelekt gisteren... is besloten dat het morgenmiddag wordt. Voor sommige examenkandidaten betekent het uitstel... dat ze hun vakantie moeten omboeken. Ja, naar varen ja. Drukte bij Sofie thuis. Maar er staat dat het... Binnen wordt behandeld, maar dat kan dus ook morgen zijn. En wij zullen graag vandaag weten of het mogelijk is. Morgen zou deze groep van tien met z'n allen naar Albufera gaan. Gaan we nu met de taxi of gaan we een busje regelen? Maar met de nadruk op zou, want vier van hen moeten morgen een Frans examen maken. Ik zag het op Twitter... Ja, en ik schrok natuurlijk helemaal, want vanochtend op het nieuws was nog te horen van, ja, of het is vandaag, of het is een herkansingsweek. Dus ik dacht nog van, nou ja, ik maak me geen zorgen. En toen ik dat bericht zag, nou ja, toen schrok ik echt. En ik ook meteen Laks bellen, maar Laks kon natuurlijk ook niks doen. Kijken of we kunnen overboeken dat we dan bij uh, vier mensen dan vrijdag uh, kunnen vertrekken, een dag later. Gaat dat nog extra geld kosten, denk je, of weet je niet? Meer dan 100 euro per persoon uh, is dat uh, om de, voor de omboeking. Wel een beetje zuur, toch? Ja, zeker. Liever aan dank besteden dan een uh, extra vlucht. GELACH ja, hebben jullie gewoon niet eigenlijk te kort op die examens geboekt? Ja, misschien wel. Misschien hadden we het ook niet zo moeten doen. Maar zoals Sofie al zei, het is, wel, het is nog nooit echt voorgekomen op deze manier. En dan ga je er eigenlijk ook niet vanuit dat het dan dit jaar precies wel gebeurt. Zijn jullie boos op het college? Ik bedoel, ja, ze hebben een besluit genomen. Maar ja, ze hebben natuurlijk ook weinig keus. Ja, nou, ik ben niet echt per se heel boos op het college, maar wel op die anonieme bron die het op internet heeft geplaatst. Jij? Wie ben jij boos? Ja, die anonieme bron, maar ik uh, had wel kunnen denken dat ze uh, het, uh, het examen misschien morgenochtend hadden kunnen doen en niet morgenmiddag. Want als het morgenochtend was, hadden we nog wel gewoon nul vlucht kunnen halen. Wat ga je morgen halen voor je examen? Ja, een acht of zo. Nu wel extra goed leren. Ja, dat wel. Niet dat we er veel aan hebben bij een leestekst. Maar ja, ik ga mijn best doen. En jij, wat ga jij halen? Ja, niet zo heel goed. Ik ben niet zo goed in Frans, dus. Als, als je het sowieso niet moet kiezen. Uh, en jij? Een voldoende hoop ik. Ja, uh, voor degenen die zich zorgen maken over deze scholieren... hoe het zit met die vakanties, kan u geruststellen. Het is gelukt. De vier hebben hun tickets kunnen omboeken... zo meldt verslaggever Martijn van der Zanden. Dit is het NOS Journaal. Het door Altmegens... De onderwijsraad adviseerde onlangs het aantal kleine basisscholen te beperken. De raad vindt dat er geen bestaansrecht is voor scholen met minder dan 100 leerlingen. Staatssecretaris Dekker is nu in Wolfaartsdijk, een dorp in Zeeland... waar het probleem van kleine scholen speelt. Marcel Bril is daarbij, onze verslaggever. Marcel, wat zijn de problemen precies? Nou, Dit dorp hier is, is vrij klein. Er wonen ongeveer 2000 mensen. En dan heb je een aantal scholen in, in dat kleine dorpje. Uh, die krijgen steeds minder leerlingen. Want uh, nou ja, de, de kinderen die uh, vertrekken, uh, ouders vertrekken. En dan komt het voor dat scholen steeds kleiner worden. Dat het aantal leerlingen steeds kleiner wordt. Ja, Dan kom je in de problemen. Uh, en dan uh, kan het wel eens zo zijn dat je weinig leerlingen hebt, dat de kwaliteit van de school, de school niet meer goed is. En dat je dan vervolgens moet kiezen of je dan de school dicht gaat doen of dat je gaat samenwerken. En dat is hier in deze school gebeurd. Een jaar geleden hebben de protestantse school en de openbare school besloten om een prachtig, moet ik zeggen, nieuw gebouw neer te zetten met allemaal oranje stenen en samen te gaan werken. Ik heb hier twee leerlingen eventjes bij me staan, want de staatssecretaris is hier op deze school op bezoek. Jullie zitten te luisteren naar alles wat er gezegd wordt, maar eigenlijk gaat het om de vraag... ...vinden jullie het leuk hier om op deze school te zitten? Ja, ik vind het wel leuk hier. Waarom? Uh, nou, ik vind het gewoon leuk. Een mooi gebouw, hè, hebben jullie? Ja, het is wel een stuk beter dan wat we hiervoor hadden. Dat waren gewoon allemaal barakken en uh, daar zijn we nou vanaf. Mm -hmm. Gelukkig. En omdat de school nu iets... Oei, en daar lijkt de lijn met Wolfhaardsdijk in Zeeland weg te vallen. Dat was Marsha Bril die in gesprek was met uh, twee leerlingen. Ik kan melden dat later vandaag Marcel ook met uh, de staatssecretaris... Uh, meneer Dekker zelf gaat spreken over de plannen. Marcel hangt nog, doet de lijn het weer. Ja, ik ben er nog. Ja. Ik heb met uh, twee jongetjes uh, uh, gesproken uh, en die zijn hier dus erg tevreden. Nou, de staatssecretaris gaat straks uitleggen dat uh, samenwerken eigenlijk het codewoord is. Dat dat van belang is. Kleine scholen mogen wel blijven bestaan. Die grens die je al noemde dat uh, 100 leerlingen minimaal verplicht is, die gaat er niet komen. Samenwerken uh, moet wel. Dus ja, daar, daar is nog wel de vraag wat nou als scholen niet samen willen werken. Worden ze dan gedwongen om samen te werken of mogen ze dan blijven bestaan? Nou, die vragen die moet de staatssecretaris zo dadelijk nog gaan beantwoorden. Daar horen we later vandaag meer over. Marcel, dankjewel. De Roemeense justitie laat asresten analyseren... om te zien of ze van de schilderijen zijn... die vorig jaar uit de Rotterdamse kunsthal zijn geroofd. De as is gevonden in het huis van de moeder van een van de verdachten. In oktober vorig jaar drongen twee dieven de kunsthal binnen. Die namen zeven schilderijen mee, van onder andere Picasso en Monet. Snel waren er aanwijzingen dat de daders uit Roemenië kwamen. Vervolgens werden in januari drie verdachten in Roemenië gearresteerd onder meer na een afgetapt telefoongesprek. Correspondent Joost van Egmond. We weten dat de verdachten telefonisch hebben besproken... dat ze misschien, als ze geen koper zouden kunnen vinden... de schilderijen moesten verbranden om de sporen uit te wissen. We weten ook dat er één poging tot verkoop is mislukt. Nu ligt het voor de hand dat deze as... dus inderdaad een van de schilderijen zou kunnen zijn. De uitslag van het onderzoek naar de as wordt volgende week verwacht. Joegoslavië-tribunaal heeft een Bosnische Kroaat veroordeeld... tot 25 jaar cel, schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden... Het is Jadranko Pirlic, die tijdens de burgeroorlog in Bosnië... een mini-staatje voor etnische Kroaten uitriep. Volgens de aanklager was hij min of meer alleenheerster in dat gebied. Hij was onder meer verantwoordelijk voor het opsluiten van moslims... in concentratiekampen, zegt het tribunaal. En ook werden in dat mini-staatje veel moslims vermoord. Twee Nederlandse duikers zijn mogelijk verdronken... voor de kust van Groot-Brittannië. Toen de mannen gisteren niet bij hun boot terugkeerden... werd er een zoekactie op touw gezet door de Britse kustwacht... Die operatie is gisteravond uh, gestaakt. Correspondent Arjen van der Horst, nu in Londen. Arjen, die mannen, wat, wat waren die aan het doen? Ja, dat gebeurde bij de Orkney Islands. Op een uh, populaire plek voor duikers. Want er ligt een Duits oorlogsschip daar op de bodem. Daar gingen ze gistermiddag duiken. En toen ze aan het einde van de middag niet meer boven kwamen. Ja, de bestuurder van de boot die ze daar naartoe had gebracht, sloeg alarm. Toen kwam de politieoperatie, de zoekactie. Nou, die werd gisteravond gestaakt. En zojuist is bekend geworden dat op dit moment... een speciaal duikteam onderweg is naar de Orkney-eilanden... die dan morgen de zoekactie gaan hervatten. Hmm. En, en weet je iets over de weersomstandigheden gistermiddag... daar in, in die omgeving? Was het ruig of zo? Ja, de politie beschreef het vanochtend als perfecte weeromstandigheden voor de duik. Dus daarin kan het niet gelegen hebben. Het is ook, wordt ook beschouwd als een vrij makkelijke duik. En de politie beschrijft de twee Nederlanders als ervaren duikers. Dus het is een raadsel wat daar precies gebeurd is. Al iets meer bekend over de identiteit? Of ze lid zijn van een Nederlands duikteam of zo? Nee, het zijn twee mannen in de zestig in de uh, volgens de politie. Maar de identiteit en namen zijn nog niet vrijgegeven. Dus daar weten we heel weinig van. Hmm. Horen we meer van morgen? Worden verder gezocht. Arjen van der Horst in Londen, dankjewel. Sport. Roland Garros, de Open Franse Tenniskampioenschappen. Een aantal partijen is al afgelopen vandaag. Mark Brasser in Parijs. Mark Victoria Azarenka uit Wit-Rusland. Die is door naar de tweede ronde. Hoe ging die partij? Met een uh, dagvertraging inderdaad. Goeie partij van, uh, van Azarenka. Ze speelde tegen een uh, Russin, tegen Vesnina. Die speelde een, een goede tweede set. Maar ja, ze was toch net niet opgewassen tegen Victoria Azarenka. De nummer drie van de nee, plaatsingslijst hier. Won met 6-1 en 6-4. Dan hebben we ook nog Petra Kvitova gezien. Dat was ook een partij van gisteren. Uh, ze had wat moeite met uh, Aravan Rezaï uit uh, Frankrijk. Kvitova in drie sets door. En ik heb ook nog zitten kijken naar David Ferrer. Uh, de Spanjaard. Die speelde tegen een landgemaar. Albert Montanes. Ferrer is de nummer 4 van de wereld. Stond vorig jaar in de halve finale. Zit onder in het schema bij Roger Federer. Dus zou volgens de planning in de halve finale... een tegenstander, de tegenstander moeten zijn van Roger Federer. David Ferrer speelde goed, heel solide. 6-2, 6-1 en 6-3 in het voordeel van David Ferrer. Dat was al een tweede ronde partij, dus hij staat al in de derde ronde. Het wacht hier. Voor de Nederlanders is op Igor Seisling. Er staat nog een vrouwenpartij, een dubbelpartij op. Als die gespeeld is, dan komt Seisling op de baan. Dat zo zijn rond een uur of half drie. Dankjewel, Mark Brasser vanuit Parijs. Voetbalclub FC Twente is niet langer geïnteresseerd... in het Fanny Blankes Koen Stadion in Hengelo. FC Twente wilde het stadion aanschaffen... om er de vrouwen en de belofte te laten spelen. Maar de club ziet daar nu van af. Dat betekent niet dat alle gevaren voor de FBK-games geweken zijn. Die zijn er nog altijd, de Fanny Blanker-Koen-games. De gemeente Hengelo wil het stadion om financiële redenen van de hand doen. 3 juni dan zal de toekomst van het stadion aan de orde komen in de gemeenteraad. Nu naar de AWB. John Sohoka heeft verkeersinformatie, John. Ja, met een viel op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Er staat tussen Zevenaar en Duiven 4 kilometer na een ongeluk. Bij Duiven is de rechterreist ook afgesloten. Nog een keer de hoofdpunten uit dit bulletin. ABP verlaagt mogelijk opnieuw de pensioenen. Aan het eind van dit jaar wordt duidelijk of de dekkingsgraad wordt gehaald. De kans op verlaging is aanzienlijk, zegt het ABP. Twee Nederlandse duikers worden vermist voor de Britse kust. Sinds gisteren wordt er door de Britse kustwacht gezocht. Morgen gaan ze verder met zoeken. Uitstel van het examen Frans voor VWO betekent in sommige gevallen het omboeken van vakanties. Dat was het, uitgebreide NOS-journaal van 1 uur. Zometeen het vervolg van lunch met Jurgen.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 Deze zomer in het concertgebouw de Robeco Summer Nights met Classics in de Mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen. Zo presenteren we de 20-jarige pianovirtuoos Kit Armstrong en het Adagio van Barber op 7 juli. Kijk voor kaarten snel op robecosummernights.nl. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met dominee Dick Couvé van de Rotterdamse Pauluskerk... die een heel ander uiterlijk heeft gekregen. Niet de dominee, maar de kerk natuurlijk. In de praktijk gaat het over in de kinderopvang. Die is voor veel ouders duurder geworden. Ouders zoeken dan ook alternatieven, bijvoorbeeld een ouderparticipatiecrash waarbij ouders zelf het werk doen, maar dat is best wel spannend. Nou, nadat ik ingedraaid was en zelf verantwoordelijk was... voor met een mededrijf, een club van tien, vond ik het wel spannend soms. Ja, je wil echt niet dat er natuurlijk iets verkeerd gaat... of, uh, of dat een kind valt, of wat dan ook, ja. En om halfwezen stand.nl, de stelling dan... het kabinet focust te veel op bezuinigen. Bent u het eens of oneens met die stelling... sms dat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101... U kunt naar de website www.standpuntnl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Stampunt. Dit is Radio 1, de Werklunch. Oliebol, blikkerende bitterbal en de koperen ploer. Dat zijn zo wat namen voor de nieuwe Pauluskerk in Rotterdam. Futuristische bouwwerk van de Londense architect Alsop... kost zo'n 4,5 miljoen euro, maar dan heb je ook wel wat. Volgende week wordt die nieuwe kerk officieel geopend... en ik praat er nu over met dominee Dick Cuvé van de Pauluskerk. Meneer Cuvé, goedemiddag. Ja, goedemiddag, meneer Van Berg. Uh, koperen platen, dat is uh, vooral de buitenkant. Daardoor is het gebouw niet te missen. Wat vindt u de mooiste bijnaam? Ja, ik, u noemde er een paar die ik nog niet uh, kende. Ik heb ook de diamant gehoord, vind ik ook mooi. Ja, dat klinkt toch iets, iets, iets chiquer dan de blikkerende bitterbal. De blikkerende bitterbal uh, uh, bit, vind ik ook wel mooi. Hoor. Ja. Uh. Uh, hoe, hoe zijn de eerste reacties? Ja, die zijn op het gebouw, uh, die zijn uh, uh, buitengewoon uh, positief. Uh, uh, mensen zijn heel enthousiast. Ik zie ontzettend veel mensen die bij het gebouw stilstaan, die foto's maken, die ernaar wijzen. Uh, dus ik denk dat dat, uh, ja, dat is, uh, mensen vinden het uh, in ieder geval een heel bijzonder gebouw. En heel veel vinden het erg mooi, ook ja. aan de binnenkant trouwens. Ja. Uh, dat is ook hoe het eruit ziet, maar ook de hele aanpak van de Pauluskerk gaat helemaal veranderen, hè? die uh, gaat uh, veranderen. We gaan uh, veel meer uh, inzetten uh, op uh, ontmoeting... en uh, verband maken uh, tussen uh, mensen in de stad... En dan heb ik het over de mensen die kansarm zijn, zeg maar de mensen in de, in de marge van de Rotterdamse samenleving. Dat zijn er nog steeds heel veel, een beetje anders dan tien jaar geleden. En uh, laat ik maar zeggen, uh, de buurt, uh, de mensen die uit uh, het nieuwe Centraal Station komen, de mensen die werken uh, in het uh, centrum. Kortom, uh, tussen uh, kansarm en uh, kansrijk. Uh, het is uh, denk ik van groot belang om die groepen uh, met elkaar uh, in verband te brengen. Daar wordt deze uh, plek voor samenlevingen mm. die uh, verband vertonen zijn veel sterker. Maar kansarm wordt dus niet losgelaten. Want daar is nee. waar, waar, waar we het Pauluskerk natuurlijk van kennen. De opvangplek ja. hè, voor, uh, nou ja, voor verslaafden, maar ook voor, uh, voor illegale asielzoekers hebben daar gezeten. Ja. Ja. Uh, ja, dus wat ik zei, dat, dat wordt niet losgelaten. Nee, dat is, dat is zeker uh, wat blijft. Uh, je ziet op het ogenblik... Uh, de, de, de Pauskerk is natuurlijk bekend geworden... van de, van de drugsverslaafden, dak- en thuislozen. De stad is wel veranderd. Dus wat je op dit moment ziet... is veel meer armoede uh, en uh, schulden toenemend... als gevolg ook van de bezuinigingen. Een enorme groep uh, mensen zonder verblijfspapier. Dus de hele discussie over, over illegale... en, en, en uh, strafbaarstelling van illegaliteit. En ook... een een uh, grote groep uh, mensen uh, al of niet uh, werkloos uit uh, Midden- en Oost-Europa. Hmm. Er is altijd veel waardering geweest voor uw voorganger, dominee Visser. Uh, maar kun je nu, uh, anno 2013, dan misschien zeggen dat het in die Pauluskerk... op een gegeven moment ook wel een beetje doorgeschoten is? Er werd op een gegeven moment zelfs uh, drugs verstrekt, uh, geloof ik. Ja, ik denk uh, dat uh, er is inderdaad heel veel waardering uh, voor Visser. En ik denk dat dat ook uh, terecht is. Omdat hij in die tijd, uh, toen dat probleem uh, opkwam en, en een enorme omvang uh, aannam... Uh, een aantal dingen heeft gedaan. Hij heeft mensen opgevangen... Uh, dat heeft hij op onorthodoxe wijze uh, gedaan. Uh, hij heeft um, uh, het probleem op de kaart gezet. Uh, en vervolgens uh, ervoor gezorgd uh, dat het uh, daar kwam waar het hoorde. Dus niet bij een vrijwilligersorganisatie als een kerk, maar bij uh, de gemeente uh, Rotterdam. Maar dat is een van onschatbare waarde geweest uh, in die tijd voor die groep in de stad. Ja. En, en u zegt, is dat, dat is nu niet meer nodig, omdat die groep nu beter. Uh, ja, geholpen wordt door, door andere ja. instanties ook. Ja, er is, uh, er is op dat punt enorm veel uh, bereikt. Uh, de gemeente, eer uh, wie eerder toekomt, uh, heeft daar uh, heel veel uh, goeds gedaan. Dus uh, zeg maar het overgrote deel van de mensen die toen uh, op straat, uh, van de mensen dat toen op straat was, uh, is dat nu niet meer. Nee. U, u zei al van we willen ja, contact leggen hè, tussen, tussen arm en rijk dan maar. Mensen die het wat minder hebben, mensen die problemen hebben en nou, mensen die het wel goed hebben. Hoe, hoe gaat u dat dan in, uh, in de praktijk? Uh... Bewerkstelligen. Nou, Dat doen we op een aantal manieren. Uh, er komt uh, bijvoorbeeld een nieuw podium in de Pauluskerk. Dat heet DOC. Dat staat voor uh, Dialoog, Ontmoeting, Cultuur en Kunst. We gaan dus niet het zoveelste artistieke podium... of culturele podium in de stad creëren. Daar zijn er genoeg van. Uh, maar het wordt een sociaal artistiek podium. Eigenlijk zou je kunnen zeggen een podium van de straat. Dus het gaat uh, om een podium waar uh, de mensen van de Pauluskerk uh, uh, uh, poëzie maken gedichten, proza, toneel, uh, uh, schilderen, noem maar op. Uh, om te laten zien uh, dat deze mensen, uh, in tegenstelling tot wat velen denken... bepaald uh, geen losers zijn of uh, onrendabel. En zo willen we uh, deze mensen uh, aan zichzelf teruggeven... en vooral ook zichtbaar maken uh, dat zij er zijn... en dat zij uh, op uh, vaak uh, hele mooie manier beschikken... over uh, uh, talenten en mm. mogelijkheden. En zo groepen bij elkaar brengen eigenlijk uh, de, de hele stad. En is daar behoefte aan? Ik bedoel, als we het dan definiëren in Arm en Rijk, zit Rijk daarop te wachten om met Arm daarin in gesprek te gaan en omgekeerd? Ja, ik, als, ik, als ik probeer te analyseren wat er in de, sta, in de stad aan de hand is, dan denk ik dat er een enorme behoefte is, juist onder die groep die u noemt, hè, laten we die nou maar even kansrijk noemen, aan samen uh, en aan zin. Uh, uh, en ik denk dat uh, als we nu uh, voor elkaar krijgen wat me nu voor ogen staat, dat we, dat we precies uh, op die twee punten uh, in een enorme behoefte in de, in de stad voorzien. Ja. Uh, even over dat laatste zin, want we zouden het bijna vergeten, maar de Pauluskerk is natuurlijk ook nog gewoon een kerk. Jazeker. Daar uh, worden ook gewoon uh, diensten gehouden. Ja, er worden gewoon diensten gehouden, uh, overigens van, van verschillende soort. Dus uh, laat ik maar zeggen, sommige diensten zijn uh, zeer uh, laagdrempelig. Um, uh, en andere zijn wat uh, hoogdrempeliger. Maar uh, die vormen een wezenlijk onderdeel uh, van uh, de Pauluskerk. Dus Is buitengewoon het, belangrijk. En zit het wel vol bij u? Het zit soms vol, het zit soms minder vol. Dat wil nog wel eens verschillen. <laughs> Waar ligt ja. dat dan aan? Nou ja, niet alleen aan het ligt... weer, neem ik aan. Nee, het ligt niet alleen aan nou, het ligt... Nou ja, het ligt ook wel een beetje aan het weer. Want uh, zeg maar, uh, in, de, in, de, in de winterse periode, dus als het koud is... Uh, dan uh, is het aantal bezoekers van de pauzekerk uh, heel hoog. Uh, in, de, in, de, in de warmere periode is dat wat minder. En dat heeft ook consequenties voor uh, het aantal mensen dat de diensten bezoekt. Ja. Maar goed, u zegt ook van, uh, dat het erop... Ook even uit wat de inhoud is. Misschien. Dan de ene, de ene trekt meer volgers dan, dan de ander. Ja. Um, uh, nog even over uzelf. Hè? Want uh, u noemt zichzelf geloof ik maatschappelijk en religieus ondernemer. Ja, dat heb ik wel. Ja, dat, uh, dat, <laughs> dat heb ik wel eens gezegd. Dat, uh, dat klopt ook wel. Ja. ja, dat ben ik wel. Ja. Wat, wat, wat houdt dat in dan? Nou, dat uh, uh, houdt in um, uh, dat je uh, eigenlijk, is dat, het, is dat het verhaal van, van de nieuwe Pauluskerk... zoals we het er nu samen uh, over hebben, um, uh, dat we uh, proberen om, om in uh, de samenleving... Uh, uh, en maatschappelijk, dus uh, waar het gaat gewoon om zorgen voor... dat mensen in ieder geval een minimum van bestaan onder zich hebben... en daar waar de samenleving het niet doet, moet de kerken het doen... bed, bad, brood, dat is de ene kant van de zaak. En de andere kant heeft veel meer te maken met... Ja, waar wij allemaal behoefte aan hebben dat je, uh, dat je leeft in een verband... En dat, en dat je in dat verband voelt dat je van betekenis uh, mm. bent. En in die twee opzichten ben ik ondernemer... omdat ik dat probeer te organiseren en mogelijk te maken. Ja. Nog even dat oude aspect waar we de Pauluskerk vooral van kennen. U hebt al gezegd, dat laat ik niet los. Er is natuurlijk een enorme discussie op dit moment gaande... Hè, over de opvang van, uh, van illegalen, ja. uh, ook in Rotterdam. Ik geloof zelfs dat een deel van de gemeenteraad de kerk heeft gevraagd... om dat niet, niet langer te doen. Wat vindt u? daarvan? Ja, dat, um, uh, uh, dat laatste is ook niet helemaal uh, uh, juist, uh, maar even los daarvan, uh, kijk, voor mij, uh, uh, of het nu gaat om uh, de mensen zonder verblijfspapieren uh, of ongedocumenteerde, of hoe je ze ook moet uh, noemen, ik gebruik liever niet dat woord uh, illegaal, um, uh, voor iedereen, voor elk mens geldt dat je een minimum van bestaan onder je voeten moet hebben. En dat betekent altijd bed, bad, brood. En als de samenleving dat niet doet, dan ligt daar een taak voor de pauskerk. Ik vind het buitengewoon belangrijk dat wij dan twee dingen doen. Punt één, ervoor zorgen. En punt twee, aan de samenleving, aan ons allemaal duidelijk maken... dat het feit dat dat er niet voor iedereen is, dat dat niet kan. Uh, want, want u vindt het beleid nu op dit moment ook niet uh, humaan. Er zijn mensen die gaan in, in hongerstaking, in dorststaking ja. zelfs. Ja, er zijn ook zelfmoorden. Ja. Althans, ik doe nu op doormaat of het, het was niet meervoud, gelukkig. Uh, ja, ik vind het beleid uh, én inhumaan, en ineffectief en buitengewoon kostbaar. Ja, nou, dat is een duidelijk statement. Dat, dat laat u horen nog steeds vanuit die Pauluskerk en al die andere mooie dingen. Ja. En, en het is een prachtig gebouw geworden. Dus uh, van 2 tot en met 9 juni wordt daar in de Pauluskerk een feestelijke openingsweek georganiseerd... Waar kijkt u dan het meest naar uit? Nou, naar, naar, naar de mensen die er gaan komen. Ik, ik hoop dat we dit feest... Het is echt een wonder dat, dat dit gebouw er nu zo staat als het er staat. Dat we dat met z'n allen op een buitengewoon feestelijke manier uh, vieren. Goed zo. Dank voor het gesprek. Dick Cuvé, hij is dominee van de Pauluskerk in Rotterdam. Graag gedaan. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. En deze week is dat Anne van der Ze loopt mee in de kinderopvang. Doordat veel ouders minder toeslag krijgen, is het aantal kinderen in die kinderopvang drastisch gedaald. De branche luidt ook de noodklok. Er moeten al heel veel crashes dicht en straks blijft er helemaal niks meer over van die kinderopvang. Anne kijkt mee bij kinderdagverblijf Het Zand in Utrecht. Hupsakee. Hé, hey, wat heb jij een coole onderbroek aan? Wat staan erop? Sterren. Ja. Allemaal sterren. Wat gaaf. Dat is een schone onderbroek. Ja, ik denk wel dat jij vanmorgen een schone onderbroek hebt aangedaan. Wat zeg je? Hoe vaak ben je hier gemiddeld? Uh, uh, een derde van onze dag. Nee. <laughs> de, wel, vaak. wel vaak. En vooral op deze groep zijn er heel veel kinderen die heel veel poepen. Dus uh, dat is echt een verschil met de groep waar ik hiervoor heb gewerkt. Dan poepten ze niet zoveel. Dus uh, ja. Hoe komt dat? Geen idee. Go goede spijsvertering, denk ik. <laughs> Terwijl de leidsters dus het merendeel van de tijd in de verschoonhok zitten... is locatiemanager van het Zand Rachna vooral in haar kantoortje te vinden. Ze is voortdurend aan het puzzelen om de roosters kloppend te krijgen. En uh, waar wij dus nu gewoon dagelijks naar kijken is van uh, nou, hoeveel uh, kinderen uh, komen er daadwerkelijk zeg maar per dag uh, bij ons uh, op de opvang. En uh, als blijkt dat er uh, minder kinderen zijn en we daardoor het met een personeelslid minder kunnen doen, dan uh, zullen we die ook anders inzetten. Of die gaat extra klussen doen, of die neemt uh, compensatieuren op, of ze worden ingezet op een andere locatie waar uh, ze iemand tekort komen. Is er kans dat dit dichtgaat? Ja, we hebben nu zeg maar een bezetting van rond de 70 terwijl die voorheen altijd 95 was. En als ik kijk naar de prognoses van november... dan is dat nog maar 50, 60 procent. Dus dat is wel een flinke daling. En wanneer is het niet meer rendabel als het zakt onder de... Nou ja, ik denk dat als we onder de 60 gaan komen... dat het dan niet meer rendabel is. Maar waar zijn die ouders dan gebleven? Een deel brengt de kinderen naar opa en oma. Een ander deel is bijvoorbeeld minder gaan werken. Maar er zijn ook ouders die zelf een crash zijn gestart... Een zogenaamde ouderparticipatiecrash. Maar dan moet je wel de handen uit de mouwen willen steken. Zoals deze vader. Hij doet de was. Lang de emancipatie. Is dat zo? Ja, toch? Hier hebben de vrouwen toch lang voor gevochten? Voor een eerlijke verdeling van het werk. Klinkt wel een beetje boos. Nee hoor, nee. Ik vind het gewoon grappig. Want het is wel een beetje een vrouwenwereld, dat merk je wel. Nou... Volgens mij gaat het weer goed. <laughs> Heb je dit moeten leren? Ja. Jawel, ja. Hoe leer je dat? Ja, van andere ouders. Bisje Monster is een van de initiatiefnemers van deze crash. Voor zo'n 3 euro per uur kan je kind hier terecht. Dat is zo'n beetje twee keer zo goedkoop als de reguliere opvang. Ouders moeten dan wel minstens een halve dag per week meedraaien op de groep. Sta je hier wel eens met angst en beven? Want je zorgt natuurlijk ook voor andermans kinderen... Nou, nadat ik ingedraaid was en zelf verantwoordelijk was voor, met een van een club van tien, vond ik het wel spannend soms. Ja, je wil echt niet dat er natuurlijk iets verkeerd gaat of, uh, of dat een kind valt of wat dan ook. Ja. Nu zijn er mensen die zeggen, ja, in die kinderopvang werken gediplomeerde mensen. Die weten wat ze doen. Ouders bij een oude hebben niet per definitie hebben een opleiding in de pedagogiek. Zijn over het algemeen, naar aanleiding van het onderzoek wat we tot nu toe hebben gedaan, wel hoger opgeleid. Maar er zit een hele grote uh, variatie in. Um, wij hebben hier een eigen intern soort opleidingssysteem. We werken volgens een pedagogisch uh, handboek. Um, we hebben uh, vergaderingen, kinderronde vergaderingen. Dus we hebben wel degelijk een kwaliteitssysteem. Het is even goed. Dat moet onderzoek uh, uh, blijken, maar ik kies hiervoor omdat ik de kwaliteit hiervan zie en ervaar. Het komt goed, en soms zijn er ruzies en soms uh, hè, met kinderen hoor je hier, hier ook aan het klooien hierachter. Dat gebeurt, maar dat is part of life en dat gebeurt ook thuis. En dat gebeurt ook in reguliere kinderopvang, soms zo'n dag. Het is niet ideaal, he. je moet hier best wel je tijd in stoppen en, en betrokken zijn. En, uh, het is ook wel aanpakken, ja. Dus het is wel voor initiatiefrijke mensen, ja. ja dus uh, niet voor iedereen ideaal zo'n ouderparticipatie Morgen hoort u over een kinderopvang waar nog wel wachtlijsten zijn. En hoe ze dat daar voor elkaar krijgen, dat hoort u morgen in de praktijk. Zometeen stand.nl. De stelling dit kabinet focust te veel op bezuinigen. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. Nu het NOS Journaal, hier is Jeroen Chepkema. Belastingrechercheurs hebben gisteren invallen gedaan in een grote fraudezaak... waarbij ABN AMRO voor 11 miljoen euro zou zijn opgelicht. De hoofdverdachten zijn twee Nederlandse broers van 44 en 51 jaar. Ze hebben bezitting op Bonaire en zouden jarenlang hebben gefraudeerd... met incasso-opdrachten bij ABN AMRO. Sinds gistermiddag worden twee Nederlandse duikers vermist... bij de Schotse Orkney-eilanden. De twee mannen maakten een duik naar het wrak van een gezonken Duitse oorlogsschip. Toen de duikers niet op tijd terugkeerden bij de huurboot, werd alarm geslagen. Een zoektocht met boten en een helikopter heeft niets opgeleverd. De gaswinning onder de Waddenzee heeft geen gevolgen voor de natuur. Uit onderzoek blijkt volgens de Nederlandse aardoliemaatschappij de NAM... dat de bodemdaling binnen de afgesproken grenzen blijft. De gaswinning onder de Waddenzee begon zes jaar geleden. Natuurorganisaties zoals de Waddenvereniging zijn niet verrast door de resultaten... omdat dit ook werd verwacht. Ze maken zich vooral zorgen over de lange termijn. En het haringseizoen begint twee weken later. Eigenlijk zou de nieuwe haring over een week in de winkels liggen. Maar dat lukt niet omdat de haring niet vet genoeg is. En daarom stelt het Nederlands Visbureau het eerste vaartje uit tot 19 juni. Dat waren de halfpunten. ANWB Verkeersinformatie, John Hoka. Met een file op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Er staat tussen Afrit Beek en Duiven vijf kilometer na een ongeluk. Bij Duiven is daardoor de rechterrijstok afgesloten. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl Jurgen van der Berg. De economie lijkt niet genoeg te groeien. In april riep premier Rutte nog op om vooral een nieuwe auto te kopen, of een nieuw huis of een andere grote investering te doen. En zo met z'n allen het CPB te verslaan. Nou, nog geen twee maanden later blijkt dat allemaal niet te lukken. Komen er nou nieuwe miljardenbezuinigingen aan? Minister Dijsselbloem houdt daar al rekening mee, zei hij gisteren bij RTL Z.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 Ik praat erover met iemand die uh, daarover mee kan spreken... want die is ooit zelf minister geweest van Financiën... dus nu oud-minister van Financiën, Onno Ruding van het CDA. Dag meneer Ruding, goeiemiddag. Goeiemiddag. Drie keuzes aan het begin altijd. Mag alleen maar ja of nee zeggen... dan gaan we zo meteen uitgebreid doorpraten aan de hand van de stelling. Hier komen die keuzes. Het kabinet houdt mensen voor de gek door bezuinigingen door te schuiven. Um, nee. Door langer te wachten met bezuinigen wordt het alleen maar erger. Uh, ja... Het sociaal akkoord kan sowieso van tafel. Nee. Dan de stelling, en ik roep iedereen op om daarop te reageren. Dat is al veelvuldig gebeurd, zie ik op onze site. Maar u kunt ook op andere manieren reageren. De stelling luidt als volgt. Dit kabinet focust te veel op bezuinigen. Bent u het nou eens of oneens? Daarmee sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen, 0800 1101. En wellicht verwelkomen we u dan in de uitzending. U mag dus naar die website gaan, www.stand.nl. En twitteren kan ook, eens of oneens. Doe het dan met hekje standpunt. Meneer Ruding, wat zegt u? Eens of oneens tegen de stelling? Oneens. En waarom? Omdat het in feite niet het geval is. Dit kabinet heeft wel maatregelen aangekondigd of genomen. Maar die zitten maar in beperkte mate bij bezuinigen. dus verlagen van de overheidsuitgaven. Ze hebben flink wat lastenverzwaringen aangekondigd of ingevoerd. Dat geldt trouwens ook voor het vorige kabinet. En dat is naar mijn mening niet... Het zijn wel maatregelen die helpen voor het tekort. Maar dat is niet de juiste aanpak. Ehm... Ten tweede wil ik erop wijzen dat iedereen praat wel in Nederland... over uh, uh, ja, dat er erg bezuinigd is. Maar als je ziet, de overheidsuitgaven, vooral de gewone overheidsbestedingen... die zijn nog steeds gestegen, met name in de zorg. Weet u waar ik bezorgd over ben? Is Dat je moet um, onderscheid maken bij de overheidsuitgaven... tussen um, overheidsinvesteringen en de gewone, uh, de consumptieve overheidsuitgaven. Nou, de overheidsinvesteringen die zijn te veel gedrukt door het vorige en het huidige kabinet omlaag... bij infrastructuur, onderwijs, uh -huh. innovatie, research. Dus daar wil ik dat men niet bezuinigt. Maar dan de rest, de, de gewone uitgaven van de overheid... daar is eh, te weinig aan gedaan. Want dat zijn eh, voornamelijk maatregelen die voorkomen... dat de uitgaven nog verder zouden stijgen. Vooral bij de zorg. Dat zijn geen echte... Uh, overheidsbezuinigingen uh, van de uitgaven geweest. Dus uh, als men het kabinet bekritiseert, en dat mag natuurlijk dan is deze stelling, denk ik, uh, onjuist. Want ja. ik denk dat het kabinet uh, meer zal moeten doen als er verdere tegenvallers zouden zijn. En die kans is niet zeker, maar het is wel waarschijnlijk ja. wat, wat minister Düsselblom, geloof ik, al zei. Ja. Is het niet zo dat in het spraakgebruik men uh, spreekt over bezuinigen? Want u, u noemt het, in het terecht ook lastenverzwaring natuurlijk, maar mensen voelen dat als een bezuiniging, want ze krijgen minder uh, te besteden uiteindelijk. Ja, dat, dat, ik ken natuurlijk die verwarring, dat begrijp ik ook wel, misverstand. Maar het maakt wel iets uit. Kijk, als je, als je vindt dat de overheid de zaken te hand heeft laten lopen... wat betreft zijn begroting en zijn schuld... dan is het, eh, het verzwaren van de lasten betekend dat die overheid alleen maar groter wordt. En dat is niet de bedoeling. Maar wanneer je de uitgaven van die overheid die sterk zijn gestegen wat minder sterk laat stijgen... Dat, dat is dus een zuinige of ombuigen. En dat is dan toch de juiste aanpak. Mm. En uh, ik denk dat dat ook beter is, voor de, en daar gaat het mee om... voor de economische groei. Want mag ik er één ding aan toevoegen? Uh, dit kabinet heeft in zijn regeerakkoord... denk ik een aantal juiste hervormingen aangekondigd. Hè, u kent ze ook op sociaal gebied, hè, de arbeidsmarkt en dergelijke. Mm -hmm. De woningmarkt. Maar in feite is dat uh, een zeer afgeslankte voor magere vorm aangenomen, dat sociaal akkoord. Ja, precies, want dat is door dat sociaal akkoord... is dat voor een deel gewoon vooruitgeschoven of zelfs teruggedraaid. Ja, dus ik ben wel gelukkig met een sociaal akkoord. Maar dit is een hele magere variant daarvan. Te weinig hervormingen. Want die hervormingen zijn juist nodig voor meer economische groei... en dat is ook nodig voor de hè, verbetering van, ja. de, van de werkgelegenheid. Dus laten we zeggen, u bent het niet eens met wat het kabinet dan nu doet... want die schuift het vooruit... En, en houdt nog een beetje, we hebben het allemaal gezien... die zegt, nou ja, we hopen er gewoon op dat het dan... uiteindelijk wel gaat aantrekken in die paar maanden. Ja, dat is de, inderdaad de, de stelling, dat zegt u terecht, die... Uh premier Rutte verkondigt. Dat vind ik nogal op, uh, ja, op los zand. Maar niet een onbelangrijk figuur in dit, uh, nee, in dit kabinet, nee, volgens mij. Nee, maar ik wijs erop dat een even belangrijke figuur... minister van Financiën, Dijsselbloem... Uh, u liet hem net aan het woord in uw uitzending... dat hij een wat ander geluid laat horen. Daar zit duidelijk een, een spanning in. En ik zie ook een spanning tussen minister, van, uh, minister Dijsselbloem van de PvdA... minister van Financiën, en zijn fractieleider, Samsom, mm. die, uh, die een beetje aan het schuiven is. Die zei dat de 3% wel uh, losgelaten kon worden... of kwam die daar later weer snel op terug? Ja, ik, dat zijn dagkoersen bij de Samsom. Ik kan dat nooit helemaal goed volgen. <lacht> maar um, um, mijn hoofdpunt is niet de 3% van de Europese Unie van Brussel. Dat is belangrijk, maar we doen het voor onszelf. En het is het belang, denk ik, juist van de Nederlandse economie... dat je uh, voorkomt dat dat tekort zo lang veel te hoog blijft. En ik heb de indruk dat men uh, nu al bezig is... Uh, met het voorbereiden van maatregelen, welke weet ik niet precies. Dus als premier Rutte zegt, ja, formeel wordt daarover pas besloten... In, he, bij de begrotingsvoorbereiding voor ja. 2014, dat is in augustus dit jaar... dan zeg ik, ja, dat is formeel natuurlijk een correcte opmerking. Overigens heeft Dijsselbloem dat ook gezegd. He? Die zegt, ja. ga niet elke dagkoers ga ik op reageren. Ik heb twee keer per jaar dat ik uh, die begroting kan aanpassen... en inderdaad, het volgende moment is dan in augustus. Nee, dat, daar heb ik wel begrip voor en dat deed ik zelf ook. Je moest op de vaste tijdstippen begroting indienen. Maar als je nu al bijna zeker weet dat je maatregelen moet nemen... en ik, ik, ik steun die, die noodzak... Dan is het laat, want je moet al een wetsvoorstellen indienen. En die moet dan effectief zijn. Toch, eigenlijk in januari 2014. Nou, dat is dan heel kort dag als je daar pas mee begint dat ja. bekend te maken in augustus. Ja. Even, even de, de, zeg maar het, het woordspelletje loslaten van bezuinigen. Want er zijn natuurlijk heel veel economen die, die zeggen van ja, je moet toch uitkijken dat je de economie niet uh, kapot bezuinigt. En uh, er wel moet voor blijven zorgen dat mensen geld gaan uitgeven. Want dan stimuleer je ook weer de economie. Jawel, ik heb dat nu zoveel keer gehoord en u ook. Ten eerste, die kreet kapot bezuinigen is echt onzin. Want dat is niet, niet aan de orde. Dat is pas aan de orde als de overheidsuitgaven sterk zouden dalen. Nou, daar is geen sprake van, helaas. Ten tweede, wat mij altijd irriteert is met die, die zwerm economen die dat dan nu zo goed weten die heb ik niet gehoord toen enige jaren geleden het goed ging... en toen het mogelijk was, ook heel gemakkelijk... om de overheidsuitgaven uh -huh. uh, te verlagen. Dat hebt u vol, volgens mij ook wel eens eerder op deze plek gezegd. Van, ja. uh, het is natuurlijk nooit populair om in goede tijden... dan juist die bezuinigingen door te voeren. En dat zou eigenlijk op dat moment juist het handig zijn. Ja, precies. Maar de economen zoals ik zelf... die zeggen dat dan wel terecht, denk ik, ook op de juiste momenten... He, het zijn de, uit de Bijbel, he, de, de vette jaren en de magere jaren. Of u kunt zeggen, als het, uh, als het zon schijnt, wil men zijn dak niet repareren. Dan zeg ik, dat is onzin. Je moet dan juist op dat moment je dak repareren... als het uh, geen problemen geeft. Dus ik ben niet zo onder de indruk. Maar de fundamentele fout van die economen die u dan... Uh, die zwerm die u noemt, is dat ze vergeten... dat die overheidsuitgaven helemaal niet zo met naam gedaald zijn. Zeker niet die, die overheidsbestedingen waar ik het over had. En... Uh, uh, als zij zeggen, je mag de lasten niet verzwaren, als ze dat zeggen, daar ben ik het mee eens. En als ze zeggen, je moet meer hervormen, als ze die kritiek hebben op het kabinet, daar ben oh. ik het ook mee eens. En u noemde net bijvoorbeeld de zorg. Wat, wat zijn nog meer uh, zaken waar dan uh, door hervormingen geld op de wal gehaald kan worden? Nou ja, de zorg noem ik als eerste omdat die, dat de grootste post is tegenwoordig voor de Rijksbegroting. En de tweede, de meest stijgende post. En ten tweede, andere posten, ook bij, bij, die is dan bij sociale zaken... dat zijn natuurlijk toch diverse vormen van, van uitkeringen... Hè, die of bij de Rijksoverheid zitten of bij de sociale fondsen... En dat zijn die hervormingen die je toch nodig hebt wat betreft de arbeidsmarkt. Hè, dus de WW-uitkeringen. En daar is wel erg veel mm. van afgeknabbeld. Nou. Maar goed, we hebben, we hebben de polder een nieuw leven ingeblazen. Dat sociaal akkoord is uitgekomen. Iedereen was daar erg blij mee. Um, ik, ik heb het idee dat de FNV het wel prima vindt zo. En die willen echt niet daar nog weer eens naar gaan kijken in augustus. Nee, die constatering van u is juist, maar dat is, dat is politiek. Ik ben ook blij dat de polder weer functioneert. Maar ik vind de prijs wel erg hoog. Het kabinet is direct door de pomp gegaan. En om uh, even bij de polder te blijven uh, in plaats van pompen of verzuipen. Ze hebben dus... Uh, vervolgens gezegd, we doen voorlopig niks. Overheidsbegroting, uh, ik vind dat wel een hoge prijs... die betaald is voor een op zichzelf wel wenselijk uh, sociaal akkoord. Ja. We belden vanmorgen even met Martin Visser van het Financieel Dagblad. Uh, hij zegt dat de onzekerheid met name over de hypotheekrenteaftrek een bron is van onzekerheid. En uh, dat remt de economische groei volgens hem. Hoe ziet u dat? Daar heeft hij gelijk in. Ik denk dat Martin Visser dat, dat terecht zegt. De consumptieve bestedingen... Die, uh, die zijn te laag, dat heb je zelf ook al gezegd net. Um, die, um, dat komt niet primair door, door uh, overheidsbezuinigingen, dat komt door die onzekerheid bij de consumenten. En dat heeft sterk te maken met, um, um, inderdaad, met de, um, uh, de woningmarkt um, en ook trouwens onzekerheid natuurlijk over... Uh, Pensioenen en dergelijke, en de AOW. Dus de onzekerheid kun je wegnemen door duidelijke maatregelen te nemen, en dat is een beetje gebeurd. Um door het kabinet. En dat juich ik toe, maar, maar veel, veel te weinig. Eén ja. van onze luisteraars schrijft op de site. De internationale financiële wereld. Sorry, de internationale financiële wereld is nog te volatiel. Prachtig woord trouwens. Om eindconclusies te trekken over de crisis. Tot die tijd is het verstandig dat de regering ervoor zorgt. dat het begrotingstekort niet nog verder oploopt. Um, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Um, die financiële wereld, banken en dergelijke. Die uh, zijn nog steeds niet voldoende uh, in orde in Europa. Uh, in Amerika hebben ze dat beter aangepakt, wat harder ook. En uh, dat is een, een punt van onzekerheid, ook voor de overheden. Want die lopen natuurlijk het risico, uh, dat hebben Nederland ook kort, kort geleden gezien met de SNS Reaalbank. Dat de overheid daar bedragen in moet, moet stoppen. En dat vergroot natuurlijk de problematiek van de begroting voor de minister van Financiën. Ja. Amerika wordt wel genoemd, hè, omdat die euh, nou ja, flink euh, investeren ook... maar hebben volgens mij ook toch de geldpers aangezet op een zeker moment. Uh, dat is waar. Die hebben dat heel sterk gedaan. Uh, maar een paar opmerkingen. Ten eerste heeft Europa ook, de Europese Centrale Bank... ook fors de geldpers aangezet. Ten tweede, in Amerika gaat men dat nu vertragen... De Federal Reserve heeft gezegd, het is niet zo hard meer nodig. En ten derde, in tegenstelling tot wat, men, wat ik wel hoor in de media, ook in Nederland... is in Amerika zijn wel degelijk, eerder dit jaar, bezuinigingen ingevoerd. Desondanks gaat het gelukkig nu beter in Amerika. Dat is ook heel belangrijk voor ons, voor onze export, et cetera. Maar dat komt omdat ze de, de bankaire ellende... eerder en beter hebben aangepakt dan in Europa. En nu kunnen de banken daar ook weer krediet verlenen. En de huizenmarkt, die daar ook een in puinhoop was, net als in Nederland... die is nu gelukkig zich aan het herstellen met stijgende huizenprijzen. Ik verwacht zelf dat in Nederland, waar de huizenprijzen eigenlijk nog steeds aan dalen zijn... dat die binnenkort wel zijn dieptepunt heeft bereikt en dan geleidelijk weer wat gaat stijgen. Ik dacht ook van de week een bericht te lezen dat vanuit de huizenbusiness iemand zei... dat het, dat het, dat het een beetje weer de goede kant op gaat. Um, dat kan. Um, dat zijn ook dagkoersen. Maar je um, moet alleen wel bedenken dat wij in Nederland met z'n allen enorm geprofiteerd hebben. Doordat die jarenlang de huizenprijzen veel meer zijn gestegen. dan in landen waar de zaak evenwichtiger was, zoals Duitsland en dergelijke. En uh, ja, dan zit je op de blaren nu. Maar uh, dat op de blaren zit. ik denk dat dat nu uh, gelukkig uh, dicht bij zijn, uh, zijn eindmoment is. Ja. U kent het proceder, meneer Ruding, van dit programma. Um, ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties van onze luisteraars uh, door te nemen, want uh, die geven we nu uh, ruim baan. Hij is CDA-prominent en oud-minister van Financiën en zegt dus oneens tegen de stelling. Dit kabinet focust te veel op bezuinigen. Um, bent u daarmee eens of mee oneens, dat willen we graag weten. Intussen hebben we op de site iets van 900 mensen ruim gestemd. 87% is het eens, 13% die zit oneens met de stelling. Stand.nl, goedemiddag. Hallo, met Manja Diels. Ik vind dat bezuinigen de creativiteit dood. Dan ben je klaar. Weet je, je kunt ook andere dingen gaan bedenken. Zoals? Ja, dat zou ik op de trogonkwit ook niet <laughs> weten. Nee, want het, het is voor mij niet acuut nu. Ja. Ik hoef nou niet, geen, ik hoef geen beslissing te nemen, maar zo gaat het in mijn ja. leven wel. Maar ja, goed, daar kan Dijsselbloem natuurlijk niet mee aankomen. Dat hij zegt: van ja, nee, bezuinigen nee, dood de creativiteit. Die ja. heb ik ook niet hoor, nee. meneer Dijsselbloem <laughs> bij te staan. Nee, ja, die moet wel iets natuurlijk. Ja. Nee, dan sta ik echt met mijn mond vol tanden. Ja, nee, maar goed, u bent het niet eens met, met uh, meer bezuinigen in ieder geval. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, mijn leer zijn uit Den Haag. Ik ben tegen de stelling om twee dingen. Um, we hebben. Afspraken gemaakt, in Europees. En daar moeten we ons toch wel een beetje globaal aan houden. En uh, het uh, polderoverleg is weer voor de dag gekomen. Dat betekent toch dat er overleg is in plaats van botweg bezuinigen? Ja, maar uh, dat sociaal akkoord ligt er nu. En dat, uh, ja, daar, daar, daar, valt, daar zit weinig beweging meer in. En dat gaat nou juist ook over een, een aantal hervormingsmaatregelen. Waar uh, meneer Ruding ook al even op, op inhaken. Daar kan je natuurlijk nog wel geld uithalen. Jawel, maar het gaat er nu om of het. Te veel gefocust wordt mm. op dat bezuinigen. En dat vind ik van niet. Nee. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, met Erik van Lunzen uit Ronrijp, Ik ben het uh, eens met de stelling dat er te veel uh, bezuinigd wordt. Ja, waarom? Uh, omdat, nou kijk, iedereen had een jaar of twee geleden... ...met zijn boerenwijsheid dat al aanzien komen... ...dat als je gaat bezuinigen dat mensen uh, negatief worden... ...en uh, gaan sparen en geen geld meer gaan uitgeven. En dat heeft, dat heeft dus ook zo uitgepakt... En nu gaan ze meer doen van dat wat niet gewerkt heeft, dus dat lijkt me niet echt slim. Nee, dank je wel. goedemiddag. Hallo, ben Michiel Vergeer. Michiel Vergeer, die naam kennen we. Ja, klopt. Hoofddeconoom bij het CBS was weer. Ja, ik heb bij het CBS als geweld gewerkt, maar ik spreek nu vandaag voor eigen rekening. En ik wil uh, aangeven dat ik het niet met de stelling eens ben, want ik denk dat het goed is dat het kabinet. ...toch nog eens kijkt van hoeveel bezuinigingen er nu mislukt zijn de afgelopen uh, paar maanden. En dat in augustus toch inhaalt wat men aan bezuinigingen verloren heeft laten gaan... Ik denk op het terrein van de woningmarkt, op het terrein van de sociale zekerheid en op het terrein van de zorg. Daar zitten dus ook een grote gaten in dat dat toch wel prioriteit heeft op de zorgen dat men over de hele kabinetsperiode een flinke bezuiniging doorvoert om de overheidsfinanciën uh, houdbaar te maken. Maar eigenlijk zegt u dus, ze zouden in augustus gewoon eens moeten kijken wat ze eigenlijk al hebben gezegd en de plannen die ze al hebben gemaakt en die nou gewoon eens een keer langs de meetland leggen van wat is daar voorlopig van terechtgekomen, wat kan daar nog beter aan? geanalyseerd worden. Dat is natuurlijk een mooie taak voor de economen. En dan zien we dat er op verschillende plaatsen... ...al grote gaten in de plannen van dit kabinet zijn geschoten. En die gaten moeten in elk geval gerepareerd worden. Hm. Ik zou er geen extra bezuiniging op meer aan toevoegen. Want die zijn de schuld van de uh, slechtere economie dan verwacht. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Meijer in uh, Groningen. Uh, ja, wat ik vooral hoor, dat zijn natuurlijk die boekhouders. Ze kijken niet naar het gedrag wat erachter zit... Er valt trouwens, ik ben het eens met de stelling, er valt trouwens nog een hoop te halen. Eh, eh, trouwens, Peter de Maat zei het al, mooi als de economie wil stimuleren, moet je gaan nivelleren. Dat, betek dat betekent eh, nivelleren qua werk, qua inkomen, vrije tijd enzovoort. Er valt een hoop te halen, als je alleen al die 100.000 eh, miljonairs één jaar op de nullijn zou zetten, heb je al 8 miljard binnen. Ja. Het is algemeen bekend dat de inkomstenbelastingen... vooral worden opgehoest door de middeninkomens in loondienst. Ja. De rest betaalt nauwelijks nou of geen belasting. Dus dat kan allemaal beter verdeeld worden, eerlijker... en dan kun je dan hoop binnenhalen. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Benedetta Spijker uit Arnhem. Ik vind dat men moet stoppen met dat... Uh, met iedere keer dat bezuinigen. Daar moet men mee ophouden. Deze regering is alleen maar bezig met zichzelf te verrijken... En de hele bevolking, van, van, van hoog tot laag, daar heeft men lak aan. Men let nergens op. Als ze er zelf maar goed en warmpjes bij zitten, ja. dan is het goed. Maar mevrouw, is dat niet een ik beetje... ben helemaal eens met de vorige spreker. Maar is dat niet een beetje een clichébeeld... wat u nou naar voren brengt over onze politici? Ik bedoel, die zijn toch ook allemaal druk bezig om oplossingen te verzinnen... voor uh, de crisis, die zij, ook niet, uh, ja, die zij ook niet hebben gewild, uiteindelijk. Meneer, ze doen bezuinigen... Het is allemaal van de onderste, onderste plank. Dus de mensen die het minste hebben, moeten het meest bezuinigen. De mensen die meer hebben, die worden dan zo voor... als je zoveel verdient, moet je zoveel bezuinigen. Hmm. Maar je vergeet één ding. Die mensen kunnen het via de belasting weer terughalen. Oh. Dus die bezuinigen niets. Nee. Duidelijk, u vindt dat het bij de hogere inkomens gezocht moet worden. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag met de heer Van Rist en Helder. Ik ben het totaal oneens met de stelling. Er moet veel en veel meer bezuinigd worden. De mensen moeten beseffen dat we in overvloed geleefd hebben. En nog steeds in overvloed. Ik neem eventjes een dingetje van vandaag. Uh, die Franse examen. Ja. Nou, dat is, uh, dat is erg dat er ingebroken is. Maar wat veel erger is, is dat die uh, mensen niet... Uh, morgen met vakantie kunnen gaan. Nou, als je dat kan, dan heb je er niks te zeggen over bezuinigingen. Luxe probleem, zegt u. Ja, luxe probleem. Tweede luxe probleem: pensioenen. Ik heb een pensioentje van nog geen 100%. Per maand Dat als ik 10% moet inleveren, moet ik een tientje inleveren. Wat is dat? Dat is nog geen 30 centen per dag. Nou, daar koop je niet eens een margriet voor. <laughs> en mensen die 1000 gulden, eh, eh, eh, gulden hebben, die moeten 100 gulden inleveren. Ja. Dat is misschien een flesje wijn, wat ze minder kunnen kopen. Nou, een duur flesje wijn hoor, voor 100 euro. Nee, niet per dag. Ik heb Au, per het dag. over per dag. Au, per dag. Ja. ja. Met sl zo een fles wijn. Ja, ja, ja, ja. Dat ja. is tegenwoordig als later, hè. En Dat zijn de dingen die zich voordoen. Ik heb te, ik, in mijn leven, jaar, ik heb de crisis van 29 nog meegemaakt. Wel uh, jong. Ja. Maar daar was het precies zo. dan zei de minister: ga maar rustig slapen. Er is niks aan ja. land. Ja, ja. We weten wat het gevolg wat het was. Uh, laten we daar niet uh, vanuit gaan voorlopig. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg hem maar. Mevrouw Hagen, uit Nutspeed. Meneer, dat is een hele, het is ook een, niet enkel ten enkel ten geestelijke, maar ook een andere crisis. Moet horen, we zitten met 27 man in de Europese, aan de bak. Terwijl God ieder mens zijn eigen huis, eigen portemonnee aan gaat heten. Daar hadden we nooit aan moeten zitten. Nee. En ze kennen geen God en gebod en daar ligt alles aan. Wij hebben de zegen niet meer. Nee. Zo is het. En ze zorgen allemaal voor zichzelf. Fraude, alles kan. Ja. Ah. En er wordt niet gestraft, niks. En er wordt nergens op toegezien. Het is één grote ellende. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Pijl uit Amsterdam. Dan meneer Pijl. Ja, ik, ik denk dat er nog heel wat bezuinigd kan worden... maar dan wel op de juiste manier op de ambtenarij. Want ik ben ervan overtuigd dat onze ambtenarij... nog steeds met geld loopt te gooien... zonder bij na te denken dat het ook wat minder kan. Ja, uh, daarbij wil ik, uh, en dat is volgens mij een les voor uh, iedere politicus, ik denk dat mijn zoon van negen meer verstand heeft van economie, want als ik tegen hem zeg dat we moeten bezuinigen, dan snapt hij dat we minder geld moeten uitgeven. Maar politici noemen dat eerst mooi hervormen, en dan, noemen ze, dan is het ineens belastingen verhogen. Dus... Dat is wat anders dan bezuinig. Nou, het dat we gaat dus ook eens moeten leren. Het gaat nog verder. Meneer Ruding zegt, denk ik, dat hij daar helemaal gelijk in heeft. Je moet juist dit soort maatregelen nemen in tijden dat je het hartstikke goed hebt. En, en dat ja. doen politici natuurlijk niet. Ja, die willen geen uh, vervelende boodschap brengen op zo'n moment. Ja, ja, daar ben ik het helemaal mee ja. eens. Een dak moet je repareren als het mooi weer is. Een goede uitdrukking. Ja, zeker. Maar het is zo jammer dat het op deze manier fout gaat. Bovendien, ja, ik, ik ben ervan overtuigd dat we niet uit deze misère komen... als ze in Haag niet gaan begrijpen dat je natuurlijk niet belastingen moet verhogen. Want hoe meer je gaat harken, en dat zijn ze momenteel aan het doen... want dat is het enige wat ze aan het doen zijn... hoe meer je gaat harken, hoe minder je binnenkrijgt. Ja. Want ik wil van Dijsselbloem wel eens de cijfers zien... einde van het jaar of hij die, die 4 miljard extra binnen heeft geharkt... Ja. Ja. met een btw-verhoging, want daar geloof ik helemaal niets van namelijk. We gaan het zien. Uh, dank dat u reageerde. En uh, ja, uh, duidelijk, uh, duidelijk verhaal natuurlijk. Uh, we gaan terug naar Onon Ruding, die heeft meegeluisterd... als CDA-prominent en oud-minister van uh, Financiën. Wat vond u van de reacties, meneer Ruding? Ja, er waren heel veel interessante reacties. Um, um, de meeste had ik ook wel verwacht. Er waren er een paar, daar begin ik even mee, die ik niet had verwacht. Eén um, iemand op het laatst zei, um, dit, dit gaat allemaal niet goed. Ja, dat begrijp ik wel. Dat komt vooral door de ambtenaren. Ja. Die gooien weer geld weg. Dat vind ik niet helemaal eerlijk. Um, uh, je mag veel kritiek hebben op de, op de overheid en op het, uh, het financiële beleid... Maar dat komt door besluiten van de politici. En die worden weer gedreven door besluiten van de kiezers die dan... Als men ongelukkig is, hebben we gestemd op de verkeerde partij. Maar dus we moeten ook, geloof ik, niet denken dat het allemaal komt door ambtenaren die, die vreemde dingen doen. Bovendien staan die voortdurend ook in de, in de schijnwerpers. Wat, als, als, als bezuinigingspost. Want dat is natuurlijk een overheidsuitgave waar de overheid zelf direct invloed op heeft. Ja, en de, de salarissen van, van de ambtenaren. die komen natuurlijk dus niet, dus niet goed vanaf op zo'n moment. Maar dan even de inhoud zelf. Ik denk dat degene. De, u noemde zelf zijn naam al, meneer Vergeer. in zijn reactie ja. toen net. Um, het heel juist heeft gezegd, um, als men zich opwint over te veel bezuinigen... dan moeten ze eerst eens kijken naar de feiten. Namelijk dit kabinet, en trouwens ook vorige kabinetten hebben een heleboel aangekondigde bezuinigingen... dus verlagingen van de overheidsuitgaven... niet of nauwelijks kunnen of willen uitvoeren. Vergeet nou, geer zegt, vul dat eerst maar eens in, dan, dan ja. ben je al een heel eind. Ja, ik vind dat, dat een heel belangrijk punt is dan hoef je ook niet voortdurend nieuwe maatregelen aan te kondigen... die de mensen natuurlijk weer tot schrikken brengen... Hè, en tot ongenoegen aanleiding geven. Je moet dus ten eerste doen wat je hebt uh, afgesproken. En dat was al een heleboel. En ten tweede, dat wil ik herhalen, dat was mijn eigen punt... dat je dan, uh, als je er niet uitkomt met die overheidsuitgaven... omdat je het niet op een of andere manier niet kunt aanpakken... dan neem je de, gebruik je de noodrem van lastenverzwaring. En dat vind ik een... Slechte zaak. Ja, ja. Net, als, en... net als de laatste beller ook, die zei dat ook al. Ja. Um, uh, dank dat u meedeed in uh, Stand.nl. Het zit er voor nu weer op, meneer Ruding. Maar ik, ik denk dat we elkaar vast nog wel een keer spreken op, dit, uh, op deze plek. Want voorlopig zijn we er nog niet uit. CDA-prominent is die en oud-minister van Financiën. Um, ik kijk nog even naar onze site. Daar is in de percentage niet zoveel veranderd. U kunt blijven reageren op www.stand.nl. En zometeen na twee. Uh, dit is de Dag met Margje en Elsbert. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. En CRV. Deze week in Vrijdagmiddaglaag! Martíne Bijl zoekt de beste bakker van Nederland. Bella Martíne. Nee, Martine. Bijl. Acteur Peter Reumer is gastrecensent. Rubrieken van Frits Barend, Bert Brussen en Justus Van Oel. Assad mag niet winnen, dat lijkt me geen goed idee en ik gun het hem ook niet. Maar hij mag ook niet verliezen. Veel satire en stevige pop van Soul Sister Dance Revolution.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 TV